Door een sterk herstel na de coronacrisis zijn de topinkomens in het bedrijfsleven flink gestegen. Met 32% meldt de Volkskrant na onderzoek. Bestuursvoorzitters verdienen gemiddeld 40 keer zoveel als een gemiddelde werknemer. In 2020 was het nog 35 keer zoveel.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 Is de zomer van ZFM Met, Met nu Goedemorgen Zandvoort Je weet niet wat je hoort Jawel, Zandvoort heeft het en het is vandaag 20 augustus en wij zitten in de studio aan de Tolweg. En hier is het programma Goedemorgen Zandvoort. Wij gaan praten over het sportakkoord Zandvoort met een gratis lidmaatschap. We gaan ook met het Zandvoorts mannenkoor praten, die bestaat 40 jaar. Hans Rijmers komt ook in het eerste uur over jazz in Zandvoort. In het tweede uur praten we met Nancy Wessels van de Spot. Het Papendal aan zeeprijsvraag is uh, vertraagd. Volgende week is het optreden van Yves Friends. We praten met Yves Berendsen, de Zandvoortse jongen die tot grote hoogte is gestegen, zelfs door het Concertgebouw. En vanavond is het op Artiesten op het Gasthuisplein. We praten met Brigitte van Eich van het Wapen van Zandvoort. Uh, de muziek en de techniek wordt gedaan door Koor Rijer. De redactie is gedaan door Hans Botman. En mijn naam is Ben Zonneveld. En als het goed is hebben wij Danny Pietersen van Sportservice Zandvoort aan de lijn. Ja, zeker weten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een nieuw project? Klopt. Uh, ik heb de assistentie gelezen in, in, in de krant. Hè. Uh, grote assistentie, maar wie is de doelgroep voor deze uh, actie? Uh, de doelgroep is de 18-plusser. Uh, en met als reden dat er voor de, de kinderen van de basisschool en de middelbare school... al zo'n soort project bestaat. Dat gaat dan namelijk via het Jeugdfonds Sport en Cultuur... Uh, maar we kwamen erachter dat er voor de 18-plusser uh, ja, nog geen mogelijkheid was... om een bijdrage te krijgen om, uh, om lid te worden van de sportvereniging. Dus vandaar het initiatief. En um, het is een half jaar. Uh, wat gebeurt er na dat half jaar? Ja, we hebben op dit moment ja, ook maar een beperkt budget vanuit het lokaal sportakkoord... en een, een beetje vanuit het corona-herstelfonds. Uh, dus om in ieder geval een start te maken hebben we gekozen voor een half jaar... Uh, met die reden dat, uh, ja, dat, dat, dat de doelgroep toch uh, vaak niet, nog niet sport. Uh, en om eens te kijken van nou ja, uh, zijn ze niet, blijven ze in ieder geval een half jaar lid. Uh, dan kunnen we kijken of we er nog een half jaar aan vast kunnen plakken. Uh, maar stel dat er iemand meteen voor een heel jaar lid wordt uh, en die na twee of drie maanden stopt. Ja, is het ook zonde van het geld wat dan voor een heel jaar betaald is. Uh, dus vandaar de keuze uh, om het eerst een half jaar uh, te proberen. Nou ja, dus uh, na een half jaar kan je altijd verder kijken. Nou, uh, in diezelfde advertentie uh, okay. zie ik twee wethouders uh, heel erg voor sport zijn. Zelfs de wethouder ja. van Financiën zit daarbij. Uh, is daar wat mee te doen? Ja, uh, we zijn blij dat in ieder geval de gemeente ook achter dit project staat. En we zijn er al enige tijd mee bezig. Uh, de ambitie die, uh, die, ja, die ligt er al langer. Ook, ook bij Pluspunten, bij het Sociaal Wijkteam. Om in ieder geval de, de, deze doelgroep aan het sporten te krijgen. Um, dus we zijn echt wel blij dat, dat, dat het eindelijk gaat starten. En we hopen ook ja, zo veel mogelijk mensen hiermee te bereiken. Ja, dat, dat snap ik. Wat mij een beetje verbaast is dat er wel een, een, een, uh, ja, een, een fonds is voor kinderen, maar niet voor ouderen. Ja, klopt. Ja, je hebt, je hebt, in meerdere gemeentes heb je het jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat gaat mm -hmm. tot, tot en met 18 jaar. Uh, je hebt ook een volwassenenfonds, wat in sommige gemeentes loopt. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Uh, alleen in Zandvoort is dit nog niet het geval. en ja, We hopen dat het uiteindelijk wel gaat komen natuurlijk. Omdat ook de mensen die wat ouder zijn uh, en het minder breed hebben, dat, dat die gewoon uh, ja, makkelijk kunnen gaan sporten. Uh, maar dan ja, zou dit in ieder geval als dit een succes wordt een, een mooie aanzet zijn om, om dat uiteindelijk te realiseren. In, in ieder geval is het een, een goed begin. En wel, welke ja. clubs doen er allemaal mee? Uh, we hebben een aantal uh, sportscholen die meedoen. Uh, Boeddha Gym doet bijvoorbeeld mee, uh, de Academy, Dance Academy, uh, de Fit Academie, uh, de Volleybalvereniging doet mee... Uh, ...de Basketbalvereniging en de Hockey uh, en we hebben ook S.V. Kennemerand, uh, dat zijn uh, wandel- en hardlooptrainingen. Uh, dus uiteindelijk, en de zwemgroep hebben we nog trouwens, een zwemgroep bij Centerparks... En uh, we vinden dat het best wel een, uh, een breed aanbod is. Uh, we staan altijd open voor andere sportaanbieders om, om aan te sluiten. Dus hoe meer aanbod we hebben, denk ik, hoe fijner het ook voor de mens is. Ja, hebben jullie uh, die sportclubs aangeschreven of zijn ze vanzelf gekomen? Nee, we hebben in eerste instantie uh, alle sportaanbieders uh, in zijn antwoord aangeschreven. Uh, met de vraag van wat kan je, zou je voor zes maanden kunnen aanbieden voor deze doelgroep. Uh, en de, de verenigingen hebben dan zelf het aanbod bij ons aangeleverd. Dus het is echt ook echt een aanbod op maat uh, ja, voor de Zandvoortpashouders. Uh, maar er kunnen altijd aanbieders komen. Ja, ik mis een beetje de voetbalvereniging. Het is toch een van de grootste sporten in Zandvoort? Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook uh, contact mee gehad. De voetbalvereniging doet wel mee met de, de tennisafdeling. Uh -huh. Mensen wel kunnen tennissen. Uh, maar voor de voetbal zijn we daar nog niet uitgekomen. Uh, dus dat, dat loopt op dit moment nog. Ja, die, uh, uh, ja, een half jaar voetbal is natuurlijk ook wel erg kort. Want het gaat klopt. natuurlijk meestal over een heel seizoen. Ja, klopt. Uh, de ervaring leert wel dat als plop, mensen lid worden... Uh, uh, of aan het begin van het seizoen of eventueel halverwege het seizoen... dat ze uiteindelijk ook uh, ja, gewoon lid blijven en in een team zitten... en het leuk vinden en, en daar ook gewoon blijven sporten. Uh, nou ja, de vereniging moet wel zelf met het aanbod komen. Dat ja. kan mij niet zomaar erop plaatsen natuurlijk... Nee, dus uh, als er nog aanbieders zijn, kunnen die bij jullie terecht, bij Sportservice. Ja. Uh, Hebben jullie een telefoonnummer of een website waar ze naartoe kunnen? Ja, ze kunnen naar www.teamsportservice.nl. Uh, en anders mogen ze altijd contact opnemen met mijn collega uh, Wouter van de Vecht. Dat is de vereniging ondersteunen. Uh, en hij is te bereiken op ons algemene nummer. <tus> en dat staat op de website. Ik kan ook heel eventjes snel uh, <tus> kijken om dat... Uh, ...op te noemen als dat handig is. Ja, dat is misschien wel handig. Ja, Ik heb ook. hier wel ook nog... ...zandvoort.teamsportservice.nl uh, Ja, dat is het algemene e-mailadres. Ja. Het algemene telefoonnummer is... Uh, 023 30 40 700 Kijk. Daar zijn we op te bereiken. En daar kunnen mensen die... Uh, een, een, ...een sportvereniging zijn... ...of een sportclubje hebben... ...zich nog aanmelden om bij jullie het aanbod te verbreden. Uh, mensen die... ...mee willen doen, hoe werkt dat? Ja, dat kan op twee manieren. Uh, ze kunnen ook contact opnemen met ons als ze daar niet uitkomen. Uh, en anders mogen ze zelf richting de, de sportvereniging of richting de sportschool gaan. En daar kenbaar maken dat ze een zandverpas hebben en gebruik willen maken van het aanbod wat dus in de advertentie staat. Uh, de verenigingen zijn er allemaal van op de hoogte uh, en nemen dan weer contact met ons op. Want die persoon heeft zich aangemeld uh, en dan wordt het lidmaatschap in orde gemaakt. Dus er zijn eigenlijk twee manieren. Ze kunnen of direct zelf naar de uh, vereniging toestappen... of ze kunnen even contact met ons opnemen, zodat wij ze daarbij kunnen helpen. Oké. Okay. en Danny, die, uh, dat Zandvoortpas, hè? Uh, wat zijn de criteria daarvoor? Uh, voor de Zandvoortpas zelf bedoel je? Ja? Ja, dat durf ik zelf niet zo, zo goed uh, te zeggen. Dat gaat echt via de gemeente. Ah, Oké. Okay. Uh, dus uh, als ze daar informatie over willen, dan, uh, ja, dan zullen ze echt bij de gemeente daarvoor moeten, uh, moeten kijken. Oké, okay, dus als je denkt, uh, ik, ik kom in aanmerking voor een Zandvoortpas, uh, ga naar de gemeente. En als je een Zandvoortpas hebt gekregen, dan kan je bij uh, Zandvoort at Teamsport Service uh, bij jullie terecht. Ja, klopt, ja. Heb je al uh, aanmeldingen? Op dit moment zijn er twee aanmeldingen, ja, klopt. Er was zelfs een aanmelding uh, voordat het programma al gestart was. Dus je hebt via VL gehoord dat het, uh, dat het liep. En, in, en daarnaast kwam de tweede ook al meteen voorbij. Dus uh, ik denk dat het langzamerhand wel gaat lopen, ja. Oké, okay, nou, uh, dan wens ik je heel veel uh, succes met je uh, sportenprogramma. En ik hoop ook dat heel veel mensen gaan sporten. Want uh, net als jullie zeggen, uh, en wat de wethouders ook zeggen... ...sporten is bewegen en motiveert je voor een heleboel uh, andere dingen om, uh, om te doen. Ja, zeker weten. Helemaal eens hoor. Oké, okay. hey, veel plezier met sporten en uh, dank je wel voor deze uh, interview. Ja, geen probleem. Fijne uitzending nog. Dus. Fijne uitzending. Dan gaan we naar uh, Van Jellis. 1492, Conquest of Paradise Movie, Main Team. Dat is nogal een, hoor. Ja, dat is een heel lange, lange titel. Is het ook zo'n lang nummer? Het is ook een, een lang nummer. En uh, ik heb uh, natuurlijk altijd, als ik dus muziek uitzoek, ga ik altijd een beetje luisteren. En ik ken die dat nummer wel een beetje. En toen had ik zoiets van. Uh, uh, wat is dit een mooi nummer? Ik kreeg er helemaal kippenvel. Ai, nou dan ben ik benieuwd wat wij er gaan, gaan doen. Ja, van dat... Jellis. Dit is ZFM antwoord. En Jellis, een extra lang nummer, en ook uh, wat Kort ook zegt: kippenvel krijgen van de zon het ouder uh, groep, maar nog steeds <coughs> prachtig om te horen. En Hans Rubling heeft ook meegeluisterd. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, je bent al aan het zingen? <laughs> ja, we moeten de stemmen gesmeerd houden, hè? Ja, dat stemmen smeren dat doen jullie meestal op een andere manier. <laughs> Je bent goed ingelicht, Ben. <laughs> ja, ik spreek met Hans Rubeling, voorzitter van het Zandvoorts Mannenkoor, Die uh, dit jaar 40 jaar uh, bestaat. Dat is eigenlijk uh, volgende vrijdag, hè? Uh, vrijdag of donderdag? Ik ben niet zo thuis in de data. Okay. Ja, is het donderdag of vrijdag? Oké. 26e, 26, hè? De 26e, ja, dat is uh, uh, vrijdag. Oh, vrijdag, nou. Dan zijn we vrijdag, bestaan vrijdag uh, 40 jaar, dat is de oprichtingsdatum, 40 uh, jaar geleden gebeurde het. Ja, hè? Hoe is dat allemaal begonnen? Ja, dat is eigenlijk meer van, uh, er werden wat mannen geronseld eigenlijk uh, uit de horeca gelegenheden, zeg maar, toen de tijd. En dat, uh, dat werd onder leiding van Dika van Putten gedaan. En zo uh, is dat uh, uitgegroeid toch wel tot 80 man in de, in de succesvolle jaren. De succesvolle jaren, die, uh, nou ja, het, het mannenkoor is nog steeds het mannenkoor... en treedt diverse maal op bij allerlei uh, uh, feesten en partijen, concerten... op het strand, in de kerk, noem het maar op. Uh, die tachtig man, is dat een beetje verdwenen? Ja, nou, in het begin was het natuurlijk helemaal hot om, uh, om lid te zijn van het Sanfonds mannenkoor. Maar op een gegeven moment gingen we toch wat meer serieuze nummers zingen... en toen werd het kap van het koren gescheiden. Ja, en toen werd er wat... In de jaren erna werd het minder en minder. Ja. En tegenwoordig uh, is het geen aanwas meer, zeg maar. Wordt het dan niet tijd om het repertoire weer uh, af te zwakken naar uh, feest- en partijnummers, Zoals een, <laughs> hele, een hele groentewinkel die voorbij komt? <laughs> nee, we moeten wel een beetje kwaliteit blijven bieden. En uh, feest- en partijen doen we graag, maar toch ook wel een beetje kwaliteit een uh, beetje cultuur. Ja, die, uh, die cultuur die, die wil je dan in november gaan uitdragen, hè? Een, een jubileumconcert, waarom in november? Uh, uh, uh, nou, we bestaan in september bestaan we dan uh, 40 jaar, maar het is toch ook een beetje uh, vakantietijd. Dus dan willen we een datum hebben waarin iedereen dus uh, terug is van vakantie en uh, kan genieten van het uh, najaarsconcert, het jubileumconcert. Ja, dus uh, mensen komen terug van vakantie. En heb je drie maanden nodig om het voor te bereiden? Nou ja, het moet er allemaal goed in zitten. En daar uh, zijn de leden, kijk, we zijn natuurlijk die, uh, de leden van ons. Die zijn natuurlijk ook allemaal wat ouders. Die gaan allemaal buiten de schoolvakanties uh, op vakantie. Mm -hmm. En dan in november is iedereen weer terug, uitgerust en wel. En dan kunnen ze hun stem ten beste te geven. Ja, die, uh, die aantal, hoeveel leden heb je nu? Wat, koor. Cool. We hebben nu nog uh, 32. Nou. En afgelopen, afgelopen dinsdag heeft er zich weer een aangemeld. Dus. Uh, zijn we al heel erg blij mee. Bracht die aanmelding de gemiddelde leeftijd omhoog of naar beneden? <lacht> uh, nee, die ging, uh, gemiddelde leeftijd ging uh, aanzienlijk naar beneden. Aanzienlijk naar beneden. <lacht> ja, ja. Dus we een heel jong lid. <lacht> nee, uh, hij valt goed in de groep uh, qua leeftijd. Dus. Okay. Uh, hoe lang ben je nu voorzitter van deze vereniging? Want uh, de, de vorige die is nu alweer een tijdje weg. Ja, uh, ik doe dit sinds 2008. Dat is allemaal. Ja, dat is 14 jaar geloof ik. Ja, zoiets. Zo piet. En je krijgt nog steeds verlenging om te blijven. Ik mag nog steeds blijven zitten, maar ja, dus het is altijd heel moeilijk om iemand te vinden die het je overneemt. Mm -hmm. uh, ja, nou, het ledenaantal is al, uh, is al, al krap. Uh, ja, en dan, uh, het is uh, toch moeilijk om mensen te vinden die uh, het bestuur willen... Uh, versterken of uh, het over willen nemen. Zijn, de mannen zijn allemaal wat ouder, allemaal druk. Dus, maar goed, uh, we, hebben nog, we vinden het nog steeds leuk om te doen. Ja, als, uh, als goed gepensioneerd heb je natuurlijk uh, tijd genoeg. Hè? En uh, het andere bestuurslid, uh, Peter Tromp, die heeft natuurlijk ook tijd zat. Ja, nou, het is ook een druk baasje, die Peter. Hè? Dat hoef ik jou niet te vertellen. Ik bedoel... Uh... Die is altijd overal uh, en ergens en onderweg. Dus, uh, en druk? <laughs> en, en druk. Maar nee. ja, dat uh, ook een, dan zijn werkzame leven volgend jaar, dus dan heb je misschien wat meer tijd. Ja, ja. Uh, hij is nog uh, penningmeester of, of secretaris? Nee, Peter uh, Brunes, uh, de pen, is gewoon een bestuurslid. Ipe Brunen is de secretaris. En Iper is helaas eventjes in de, in de lappenmand terechtgekomen. Ja, uh, uh, en uh, Fred Kuijters is onze penningmeester. Oh, dat is een goed, goed stevig bestuur. Hey, en, uh, en, en nu na november hè, het, uh, het concert. Ja. Waar, waar is het concert? Uh, dat doen we zoals gebruikelijk in de Agatha-kerk. Op uh, 20 november. 20 november. Om half drie. Om drie ja. En dan uh, brengen we een uitgebreid uh, programma. Ten gehoor. Komt dat, komt dat nog breed uit in, in, in kranten en, uh, en, en websites waar iedereen kan kijken wat en, uh, en hoe? Ja, zeker. Daar zorgt voor ons, onze, man, onze man van promotie. Uh, misschien kennen hem wel, Peter Tromp. bekende naam. Uh, <laughs> ja, ik heb er ook wel eens van gehoord. Maar die gaat het allemaal eventjes organiseren dat het uh, allemaal breed uit uh, in, de, in de pers terechtkomt. En uh, iedereen ervan op de hoogte is. Hey, Agata Kerk, ga je daar entree voor vragen of is het de jubileum gratis? Uh, nee, het is uh, slechts uh, 10 euro uh, die middag. En, uh, uh, Eigenlijk geen geld voor wat er allemaal geboden wordt, maar goed. Nou, het ligt een, beetje, ligt een beetje aan het repertoire natuurlijk. Uh, je ja, zegt in het begin al uh, dat jullie van, van, van, ja, van feesten en partijen terugkomen en een beetje, een beetje serieus gaan doen. Maar er zit ook ja. een vrolijke noot in. Ja, zeker. Ik zit er dan voor nou, Het zijn allemaal, uh, allemaal misschien wel bekende nummers. En een heel afwisselend van Mozart, Puccini, Fauré, uh, Schubert. Maar ook van Andrew Robert Weber en zelfs Mozart. Uh, we hebben ook nog een liedje van uh, Jenny, Ariaan en Frans Halsema. Dus, uh, is overal, het is voor elk wat deels. En de nieuwe haring wordt ook niet vergeten? <laughs> Die wordt misschien na afloop gegeten bij de nazit. Ik bedoel het liedje. Maar, <laughs> het liedje? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is, uh, dat is niet voor deze gelegenheid. Oké, okay, nou dan, uh, dan moeten we dat maar weer afwachten wat we <laughs> er, uh, allemaal doen. Ja. Hey, um, het koor, hè, uh, 32 leden, zo zoek u nog uitbreiding? Nou, we zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding. Maar ja, dat wordt, uh, dat wordt steeds moeilijker. Hè? En dat, heb ik, dat is niet alleen met het mannenkoor, dat is met het vrouwenkoor, met alle koren. is ook met het hele verenigingsleven, dat zit een beetje in het dip. Ja, dus er is al één vrouwenkoor opgegeven vanwege... Uh... Ja, musical in, ja. ja. ja. Het is niet anders, het is de, de tand des tijd, zeg maar. Hè? Nou ja, Zandvoort stond natuurlijk bol van de koren en, en nu neemt dat ja. een beetje af. Ja, maar ook bij de Maastrichter Staar loopt het ledenaantal drastisch terug. Het is, uh, ja, het is niet anders. Nee, het is niet anders. Maar mochten er mensen zijn, kunnen die met jou contact opnemen via de website of hoe doen ze dat? Altijd, je kan altijd contact opnemen met mij of via de website kun je ook reageren. Dat is geen enkel probleem. En je staat open voor alle leeftijden. Uh, nou, laten we zeggen van uh, zo rond uh, de jeugd is natuurlijk ook van harte welkom. Nou ja, als je zegt van, van, van 18 of 20 of zo en dan, uh, dan naar boven toe. Ja, dat zou heel goed kunnen. We zijn natuurlijk we zijn uh, heel, heel blij mee. Nou, we zijn, uh, we zijn benieuwd wat er in november gaat gebeuren. En die, uh, uh, uiteraard komt daar nog van alles voor uh, naar boven... Het jubileum is deze week en dat wordt waarschijnlijk in een zeer kleine kring gevierd. En in november gaan we dan met z'n allen naar de Agatha-kerk om te luisteren voor één tientje naar jullie jubileumconcert. Ja, Ben. Ja, ben. En, en uiteraard komt daar nog van alles in de pest. Kom tegen die tijd nog een keertje langs in de studio en dan ja. uh, kun je met het ja. repertoire graag, want dan willen we toch wel weten wat er, uh, wat er gezongen gaat worden. Ja, ja. Is, is goed. Trouwens, wat een mooie stem. Moet je wat mee doen? <lacht> Ik heb je al eens aangeboden om Ronnie te worden bij jullie, maar dat werd niet aangenomen. Ja, is... Als uh, zingen, zingen okay. is voor mij niet helemaal weggelegd. Uh, ik heb het ooit eens geprobeerd. En toen werd ik door de dirigent van de ene hoek naar de andere hoek gestuurd. Want dan was het te hoog, dan was het te en Toen ben ik er maar mee gestopt. Het oh, is dat nou nooit meer goed gekomen. Nee, het is niet meer goed gekomen, Hans. Nee. bedankt okay. voor uh, ja, het, het even gesprek. Ja, we gaan nog een keertje terug om het uh, Engel ja. nog helemaal toe te lichten. En dan uh, uitgebreid uh, met wat hoe ja. en graag het repertoire. Gaan we doen. Hans, dankjewel. Fijne dag verder. Fijne dag. En nu gaan we uh, door Go. met uh, Kai Keizer en his orchestra: Vocal Michel Douglas en Campus Kids: The Old Lamp Lighter. All night long the glasses tinkle. <kling>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 Jenny, you and Harry harmonize while I tinkle around with the glasses. All night long the glasses tinkle while outside the raindrops sprinkle. Do you think a little drink will do us any harm? I love you. Yes, you love me. The world is flat. And so are we. So do you think a little drink will do us any harm? corner just for two, a sparkling glass before us. With a spoon we'll play a tune, then all join in the chorus. All night long the glasses tinkle, while outside the raindrops sprinkle. Do you think a little drink will do us any harm? Een, een hele snelle. <laughs> In tegenstelling tot uh, Van Jellis. Uh, inmiddels zit bij mij Hans Rijmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor alles galmen. Kan dat? Of staan er nog boksen aan? Probeer het nog eens. <laughs> Probeer het nu nog een keer. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij mij zit Hans Rijmers en wij gaan het praten over uh, jazz. Uh, Hans Rubeling, 40 jaar en jij ongeveer 20 jaar. Uh, uh, qua muziek waar we mee bezig zijn, Qua, uh, je? qua Jessens in Zandvoort? Ja, ja. Oh, niet over andere dingen die... Met, nee, nee, nee, uh, nee, nee, nee. Nee, oké, oké. Het gaat puur over de muziek. Gaat, nee, dat is goed. Dat is een goed begin. Uh, nee, uh, uh, nee, twintig jaar. Aankomend uh, 4 november is het exact uh, twintig jaar geleden... dat Erik Timmermans uh, de verhuizing heeft gedaan... van uh, de stinkende emmer, hè, dus het Wapen van Kennenbeland... naar de krocht, omdat hij uh, niet meer wilde... wanneer zij in het spelen waren... Dat daar mensen uh, tegelijkertijd aan het drinken, kletsen, praten. Waarbij die muziek eigenlijk als een beetje hinderlijk werd ervaren. Maar het is eigenlijk wel begonnen als. Uh, uh, uh, café-jazzmuziek, toch? Nee, nee. Maar hij wilde specifiek optreden? Ja. ja, ja nou, dat echt in, gewoon... de, dan is de Stinkende Emmer natuurlijk niet, niet de nee, locatie. Nee, maar, maar goed, dat heeft hij twee jaar gedaan. Ah, oké. Okay. En je moet op een gegeven moment moet je ergens beginnen. En hij is dat gaan, gaan organiseren in die Stinkende Emmer. om zelf te kunnen spelen. Mm -hmm. Want. Kijk, als muzikant kun je natuurlijk op de bank gaan zitten... en wachten tot je gevraagd wordt. Maar dat zijn er maar een paar in Nederland. Toen en, en uh, uh, uh, nu nog steeds eigenlijk. Hè. Dus de meesten moeten... Uh, of niet de meeste, maar een heleboel moeten zelf... concerten organiseren nee. om te kunnen spelen. En dan, en dan worden uh, uh, degene waar ze regelmatig mee spelen... worden dan op die manier uitgenodigd. Dat, en zo is, is het met Erik ook begonnen. Is dat een beetje het uh, uh, jazzy eigen dan? Want ik zie andere artiesten die worden gevraagd om op te treden. En, en dat is niet de jazzstijl. Maar is dat, is, dat, is dat puur de jazzmuzikant die de boer op moet? Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het, het, kijk, uh, uh, praat je over de... de de muziek in het algemeen... Hè? zoals we dat op televisie zien... Mm -hmm. en, en, en, en de popmuziek en noem maar op allemaal... Ja, dat, dat moet je eigenlijk helemaal los zien... van die jazzmuziek. Het is, het is een hele andere uh, manier... Van, van denken, van spelen. Andere cultuur. En andere, absoluut een andere cultuur. Hoewel het wel zo is... dat bijvoorbeeld jazzmuzikanten... worden uitgenodigd... door uh, uh, uh, popmuzikanten... om met ze te komen spelen... En nou mag ik dat niet zeggen, hè? Maar, maar je doet het wel. Maar ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik heb wel eens de indruk dat die popmuzikanten daarmee aan hun muziek een statuur geven. Voorbeeld. Uh, en. en, en uh, hebben jullie nog even. Mm -hmm. uh, het, uh, to, toen, toen Motown opkwam, hè, in, in Detroit, hè? Toen de tijd, uh, Motortown. Toen was daar een achtergrondband nodig. Voor die muzikanten die kwamen. Hè? Mm -hmm. Dus door Barry Gordy allemaal geïnitieerd en noem maar op allemaal. Wat later wereldartiesten zijn geworden. Maar die moesten begeleid worden. En dat en daar is daar was een yes, Jasmine's Precies. Want die, die konden die muziek allemaal spelen. Die hadden de muziek voor zich. Die hoefden niet echt fanatiek te repeteren. Die konden het meteen spelen. Hebben zij, hebben zij meer uh, flexibiliteit uh, in, in, in het spelen van dingen? Ja, maar ze, en... hebben, ze hebben enorm gestudeerd. Bijna alle... Uh, uh, de, beke de, de bekende in Nederland jazzmuzikanten... Hebben allemaal conservatorium gedaan. Dus eigenlijk, eigenlijk zijn ze dan ongewaardeerd. Ja, zeker. Absoluut. Maar dat heeft ook alles te maken met wat je als grote publiek leuk vindt om te horen. Mm -hmm. ja, het, zijn, het zijn niet, niet uh, Pasolo uh, meezingers Nee, het zijn niet uh, uh, artiesten die... Nou ja, het zijn, eigenlijk zijn ze dat wel op een paar grote uh, activiteiten. Jawel, achterna. jawel. jawel. Like een Noordje -Jaz ja, Jazz Festival is een bommetje vol. Uh, ja, nee, uh, prima. Uh, uh, jazz en moord, daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Dat is ook More dan Jazz. Mm -hmm. He, dat heeft er ook niks mee te maken. Maar het geeft een wel. ze proberen daarmee een statuur te geven aan datgene aan, aan wat er dan gebeurt. Dus Jazz en moord is eigenlijk meer een festival uh, uh, ja, voor More dan Jazz. Ja, dus ik, ik, ik, heb, ik heb naar het programma gekeken. Er staan meer dj's op dan dat er te staan. Nou, dus is more aan jazz. Ja, maar ja. ik bedoel Maar de bierpomp staat wel open. Hè? Ja, dat is waar. Het is een commercieel festival. Uh, laten we vooral niet denken dat het gaat om die jazzmuziek, hè? Nee, het, gaat, het, het wordt georganiseerd door de horeca. Het gaat om dus de pomp. die pomp moet open. Nou, prima. Als jullie dat willen en je kan daar publiek bij genereren. Prima. Mij zullen je er niet over horen. Ik, het... ik vind het. Die jongens ga lekker gang. Maar Prima. Het is, het, is, het is Beyond the Jazz. Dat vind ik wel, ja. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik wou wel een brug naar, uh, naar uh, Zandvoort en Jazz maken. Ik was ja. vorige week op het strand. Ja. Ik weet niet of je er ook geweest bent. Ja, ja. Ik, bij, dat... uh, bij, bij Teen. Ja, bij ja. Jess uh, the Jazz. Ja, bij Martin Schok. Ja. Ja. Prima. boogie woogie. Ja. Ja. Met de naam jazz. Ja. ja, precies. Maar jazz is natuurlijk een heel breed begrip. Mm -hmm. Je kan daar, kan daar zoveel kanten mee op. En iedereen heeft zijn eigen uitleg. en definitie van jazz. En dat moet ook maar zo blijven. Je, je, kan, het, je kan het niet vangen in één in of twee maatjes. Nee, nee, nee, dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Ik bedoel, Hans Dulfer is ooit begonnen als een avant-garde-tenorist. Uh, uh, <kwijnt> nee? uh, als een van de oprichters van, van, van, van BIM. Uh, uh, uh, noem maar op allemaal. Toen hij daar geen geld mee, mee kon verdienen is hij meegaan spelen met een tischjockey. Geen hij wat losse spelen, ja. natuurlijk. Maar ik bedoel, er moet brood op de plank. Ja, ja, ik bedoel, dat... er moet een hypotheek betaald worden. Dus ja, dat, dat, dat brengt je natuurlijk wel bedoel, af. Prima. Uh, er moet door iedereen geld geldvriend worden. Dus zeker. Je, kan, je moet heel erg uh, studeren zeker? en, en uh, conservatorium hebben. Maar er moet wel een broodje komen. Dus je gaat concessies doen aan je eigen, uh, eigen muziek. Ja, maar ik bedoel... het, het, het, het... Speelde in de vroege, in de kroeg toen de tijd met uh, Johan Clement en, en uh, Erik Timmermans, en Frits Landersbergen en andere bekende jazzmuzikanten. Die, die zeer gewaardeerd werden als jazzmuzikant. Maar Brood op de plank, dat, dat, was... waren, dat waren de gigs in Bloemendaal en Adenhout mm -hmm. op de feestjes op vrijdagavond. Daar werd er geld verdiend. Daar, daar, daar werd de hypotheek van betaald. Ja. Ja. En die haalden daar ongelooflijk veel geld binnen. Maar van harte, het zijn... van harte ik bedoel, daar, daar vergis je niet hè. Daar hebben wij met z'n allen als jazzliefhebbers enorm van geprofiteerd. Ja, want als ze niet, niet gegeten kon worden... gingen ze andere uh, banen nemen. Waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Dan, dan gingen ze helemaal die muziek en, uit. En dus wel... hadden wij daar ook niks ja, er ook niets mee aan. Dus maar... zo eerlijk dus, moet je er ook wel over zijn. Ja, dus, da, dus dankzij de boekie-boekie... Uh, blijven jullie goede jazz leveren? Nou ja, dankzij al hetgeen... wat die muzikanten op andere plekken doen... Hè, om daarmee brood, beleggen en hypotheek te kunnen betalen... Mm -hmm. kunnen ze hetgeen wat zij zelf ook het leukste vinden... Uh, nog muziek. steeds doen waar wij ontzettend veel plezier van hebben... als jazzmuzikanten. Goed, dan gaan nou, we uh, okay. we stappen af van, uh, van, de, van de financiële ja. kant van dit... en die is heel helder en, en mogen bij heel veel mensen ook... Uh, <coughs> sorry, <coughs> ook wel duidelijk zijn, want uh, ja? de, de, het is gewoon zo. Maar de muziek, ja. um, de Stinker Emma, die werd verlaten. Ja. En uh, hoe komt Hans Rijmers op dat pad? Oh, nou, ik, ik, uh, wij kwamen een keer... Uh, op, op zondagmiddag uh, in, in, uh, in de krocht. Uh, tijdens, een, tijdens een, een, een, uh, een optreden. En ik weet niet meer uh, wat de reden is dat we daar die zondagmiddag naartoe gingen. Maar, maar uh, uh, uh, dat hij, was, was, voor, hij was al verhuisd? Ja. Van de Emmen ja, naar de ja, ja, ja, ja. Het was al een paar jaar. En toen kwamen wij daar een, een keer, uh, Loes en ik. Dus en nou, uh, hartstikke goed. Ik kom daar naar binnen lopen en ik zie Erik Timmermans. En ik zeg: God, Erik, wat leuk dat je hier bent. Kom jij ook naar de muziek luisteren? Nee, zit je, ik speel hier. <laughs> ik speel hier. Want ik kende Erik omdat ik uh, jarenlang met hem gebaas heb bij mm. de Lions. Dus daar kenden wij elkaar van. Hij zei, wat leuk, lang niet gezien. Hoe is het? Oh, Blablabla. Bla. Prima, prima, prima. Nou, dus uh, uh, uh, dat, dat was de eerste klik. Uh, uh, dat was fantastisch. Eén uh, uh, of twee jaar later. En het was natuurlijk een beetje met, moeilijk met publiek genereren. He, maar hij dat, trad dat, wel op. En er kwam ook publiek alleen maar. Ja, weinig. maar dat met uh, 35, 40 man. Ja. En dan was je al blij dat je daar zat. Dus er moest heel veel uit eigen zak bijbetaald worden. Want subsidie, dat, dat, dat werd niet gevraagd. Het was gewoon het particulier initiatief. He, en het was de hobby van Erik. Maar die hobby kostte hem wel heel veel geld. En toen, uh, toen gezegd van, nou, uh, uh, we gaan het anders doen. We gaan een stichting oprichten. En toen uh, uh, initiatief genomen om de stichting op te richten, met Erik en, en uh, met nog iemand, uh, met Abhelslo toen de tijd, hebben we de stichting opgericht. En toen kon ik subsidie vragen. En die is toen de tijd gehonoreerd. En toen ging het natuurlijk een stuk beter. Mm -hmm. Want op het moment dat je dan 60, uh, 50, 60 mensen had, door die subsidie, hielp je daar net de brug over. He, want de muzikanten hebben we altijd keurig netjes volgens de BIN-norm betaald. Die wilden ook altijd graag terugkomen. Mm -hmm. Als ze klaar waren, dan vroegen ze ook van wanneer mogen we weer een keer. Want ze kregen bij ons keurig, keurig betaald, in tegenstelling tot het kroeg in Amsterdam. Ja, dan kregen ze drie bieren en een bitterbal. Nou ja, uh, 75 euro kregen ze en uh, ze moesten zelf parkeergeld betalen voor 35 ja, dat euro. Dat schikt het niet. Ja, wel. waarom heb je dan daar gespeeld? Maar, ja, maar die, het zijn liefhebbers. Het zijn liefhebbers. Uh, uh, de stichting zorgde voor, uh, voor de, de, de bijkomende subsidies. Juist, ja, ja dus De continuïteit. Keur, keurig ja? betaald, de continuïteit is daar gewaarborgd. Ja, absoluut. Die stichting is, is toen gaan zoeken naar een, een programma. Nee, uh, Erik programmeerde. Erik programmeerde? Ja, Eric, want Erik had alle contacten met die muzikanten. Want hij had natuurlijk een verloningsbedrijf. Mm -hmm. Hij verloonde heel veel Nederlandse jazzmuzikanten. Dus die belden hem dan op de meest krankzinnige tijden op. Van je moet even een factuurtje sturen. Ik heb die, die kroeg gespeeld. Stuur dat even. En Erik werd dan midden in <laughs> de nacht erover gebeld. Hè? Dat kun je niet voorstellen, maar dat krankzinnige tijden. Geld is geld. Ja, ja, ja, ja. Maar je hebt nog rust en familie ook nodig. Hè? En, ja. en, en, en goed, dat is dan later niet helemaal goed gegaan. Maar hij, hij heeft dat uh, uh, geïnitieerd en gedaan, gepro geprogrammeerd. En zo is dat iedere keer, is dat drukker geworden. Hè? Door, ook door het, het, het, het, je moet dat als organisatie en als uh, uh, programmeur... en, en hoe je het doet en hoe je het inpakt, dat krediet moet je verdienen... He, je moet, je moet, de mensen moeten, ja, je het je, moet, ze moeten het je gunnen om te doen. En ze moeten zich ook goed voelen bij jou. Precies. En ze moeten ook weten, van, daar komt een naam. Daar heb ik er nooit van gehoord. Maar omdat zij het geprogrammeerd hebben, is het goed. Is, is dat het succes van, van de stichting? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Dat, uh, als je kijkt op de site naar uh, wat er staat onder het kopje historie... en je ziet wie er allemaal geweest zijn... dan staan er namen bij wat toen de tijd, pak weg, 15 jaar geleden storm aan talent was. Dat zijn nu gevestigde dames. Dan willen we die hebben. Dan moeten we diep in de buiteltas, hoor. Kun je niet zeggen van, joh, je bent bij ons begonnen. Kom morgen. Ja, ja, ja, ja. Misschien wel. Dat misschien je sentiment gebruiken. Nee, misschien wel, misschien wel. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar iedereen komt graag. Ja? Ja, daar dat, dat wou ik het ook wel voor. Iedereen komt graag. Uh, je moet wel eens mensen teleurstellen. Ja. Nou, dat hebben we ondervangen nu, hè? Ja? <laughs> ja. Nou, ik heb begrepen dat er, er is een ander kaartje is. Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Nou ja, kijk, we hadden, voorheen hadden we passepartoutes. En uh, dan, betaalde je, dan betaalde je 100 euro voor 9 concerten. Dus je had 35 euro voordeel. Nou, dat, dat uh, ging prima. Dat de verkoop van die passepartoutes, ja, als we er uh, 10, 15 hadden verkocht, waren we al helemaal blij... Hè? En de rest kwam met kaartjes. En de rest kwam gewoon losse verkoop. Hè? Die gaan kaartjes bestellen. Mm. Of ze melden zich helemaal niet. En stonden, zondag, voor en stonden de zondagmiddag voor de deur. We waren we hartstikke blij mee hoor. Uh, uh, later, later, ja, natuurlijk. Mm. Uh, maar op een gegeven moment. Een jaar of twee, twee drie geleden. Uh, begon, dat, begon het drukker te worden. Uh, omdat we toen eigenlijk een beetje afscheid hebben genomen. Van het vaste trio wat er altijd zat. Dus dat gaf ons... Jean-Louis Vandamme is gaan programmeren. Nou, Erik was overleden, dus al triest genoeg. Maar goed. Andere opzet. Ja, Jean-Louis is gaan programmeren. Kwam weer met een iets ander netwerk daar waar Erik in zat. En wij konden toen ook. We hadden wat meer vrijheid om andere dingen te doen. Dus we hebben een big band gehad twee keer bijvoorbeeld. Het is altijd wel een van jouw wensen geweest. Ja, absoluut. Ja, die Big Band is, is prachtig. Volle bak. Mm. Geweldig. Dus dat, dat werd alsmaar een beetje beter. Maar, om nou, maar we hebben in het afgelopen seizoen... En, en daarvoor eigenlijk ook al... vaste bezoekers moeten teleurstellen... omdat het was uitverkocht. En dat zat me behoorlijk dwars. Mm. Want die mensen... die hebben ons in het verleden... Maar de goede en de slechte tijden doorgeholpen. En dan moet je gaan zeggen... Van, het is uitverkocht. Ja, ik, ik, dat, vond ik, nee. dat, dat kan niet. Dus, hoe, hoe nu? Nou, we hebben nu uh, bedacht. paspartout 135 euro. Dus dat is uh, die 9 keer 15 euro. Dan hoef je niet meer een concert te reserveren. Dan heb je altijd plek. Want heb je een paspartout heb je altijd plek tijdens een concert. Ja, oké. Okay. Dus hoef je, je, je hoeft niet meer per concert... Aparte reserveren van ik kom. Oké, okay, dus als je 100 paspoortjes verkocht hebt, dan heb je 100 stoelen gereserveerd? Ja. Maar nou komen er twee niet op. Moeten moet ze dat melden? Of, uh... Nou, wanneer je dat uh, uh, uh, twee weken van tevoren doet, dan gaan we die 15 euro gaan we terugstorten. Oké. Okay. Want... dan kan je hem weer verkopen. He, ik, ik bedoel, dat, dat, we, zijn, we, zijn, we zijn geen commerciële organisatie. We hoeven er geen geld aan te verdienen. Ja, maar je wil wel een beetje uh, ja, draagend zijn. Ja, nee, dat, dat, klopt, dat klopt. Maar dat doen we nu ook. Uh, in de coronaperiode hebben we uh, twee, een paar concerten gedaan. Ja, en dan belde uh, iemand ook op. Ja, ik heb kaartjes, ik heb betaald en gedaan via Ideal of de bank. Of uh, wat dan ook, mm -hmm. maar kan niet komen. Dus, Prima, ik stort het terug. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, zwak, ziek of misselijk. Ja, dat, dat. Ik bedoel, het is niet zo dat ze niet willen komen. Natuurlijk willen ze nee, graag komen. Ze, ze, ze kunnen niet komen. Dat ze kunnen niet komen. Ja, wat dan? Dat, dat, ja. Nou, dus op die nou, manier. Nou, prima. Dus dat uh, gaat helemaal goed. Dus we hebben tot nu toe. Ja, dit is, dit is, heel, dit is heel bijzonder hoor. Uh, 11 september is het eerste concert. We hebben tot nu toe uh, 90 betaalde reserveringen. Waarvan uh, 53. Uh, door middel van een passepartout. Dus 53 betaalde passepartout's. Mm -hmm. En de rest is dan losse verkoop. Dan zit je al bijna vol. Ja. Het dat is, dat, dat is verdorie uh, pas uh, augustus. Ja, je moet nog een maal. Nou ja, dus wat... wat dus dus mensen heb... die 11 september willen... ...die moeten nu nog even naar de website. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Dan laten we het daar eens over hebben, over die 11 september. Nou ja, of, uh... ik, ik bedoel, we hebben, ik, ik, ik heb uh, ook voorgenomen... ga niet meer dan 70 pasparto's verkopen. Max. Max. En wat is max uh, binnenkomst? 100, 120, 125, okay. dus 130 er al... wat erin kan. Dus dan hebben we nog 60 over voor de losse verkoop. Losverkoop. Prima. Maar meer pasparto's moet je niet doen... ...want dan ga ik andere mensen blokkeren... ...die graag naar die betreffende uh, muzikant Artiest. wil komen. Nou... Dat is ook niet goed. Dus het is een beetje, een beetje schippig. Ja, het is een nou, beetje schippig. Okay. Maar ja, goed. Je, je hebt, hebt losse nou, de Daar ben zijn er ontzettend en, en, blij mee. En je, en je kan inderdaad zeggen van... Nou, ik ga deze keer niet, ik ga deze keer wel. Dat is het risico van het kaartje. Ja, maar ze mogen, ze mogen het paspoortje ook aan een ander geven. Oh, oké. Okay. Ik wil als iemand zegt van... Ik kan niet komen. Prima. Dan geef je het kaartje aan, aan je buurman of, of je vriend of je En, en die, die gaat lekker wel. En dan gaat die er lekker naar nou, dat, dat is wel handig. Ik bedoel, het is betaald, hè. Mm -hmm. Het is geld. Goed ja, we gaan naar de programmering voor 11 september en, uh, ja. en misschien als we nog tijd hebben naar de rest van het jaar. Ja, nou, we hebben 11 september uh, We hebben bedacht, we gaan, uh, we gaan starten met, uh, met een tribute naar uh, de Millers. En de Millers, de, de, de ouderen onder ons kennen natuurlijk de Millers uit de uh, 50-60e jaren. Mm -hmm. uh, Vliegende Hollander, uh, uh, Scheveningen, uh, de, het combo van Ab de Molenaar. Alle Nederlandse jazzmuzikanten die er toen de tijd toe deden, hebben daar ook gespeeld. Ja, Piet Noordijk, uh, uh, Paul Ruijs... noem maar op allemaal... Uh, Pierre Beck, Sunny Day, uh, Eddie Doornbos. Dat, All, dat... Allemaal het Miller concept. Ja, allemaal het Miller. En dat was een ongelooflijk swingend combo. Dus daar gaan we mee openen. Met Nathalie Mesklee en uh, uh, Dennis Kiefiet. Uh, die dan uh, de muziek van, eigenlijk van Sunny Day... en uh, Susie Muller en, en Eddie Dornbos gaan vertolken. En wie zingt? Die zingen. Hè? Nathalie Mesklee Eddie Dornbos. En wat wel leuk is... Jean-Louis van Damme uh, piano en, en, en elektrische piano. Maar in de middels heeft vroeger ook gespeeld Kunt van Nassau. Als uh, uh, uh, uh, accordeonist, maar ook vibrafoon. En dat is de oom van Jean-Louis van Damme. Dus dat is dan wel weer... Bijzonder dat het nu weer zo'n beetje, zo beetje bij ja, elkaar komt. Ja, dat komt weer een beetje bij elkaar. Dus dat, zijn, dat is ontzettend leuk. Ja, dus dat gaan we doen. Dat is 11 september. Ja. En dan um, hebben we 9 de, de, oktober. Eerst nog even de tijden van de concert. Oh, sorry. Ja. Nee, half drie begint het concert. Uh, half twee kan iedereen er binnen. In kwart over twee doen we de zaal open. En dan beginnen we rond half drie. Gaat ja. er nog gegeten worden na afloop? Ja, oh ja, oh jezus. Ja. Belangrijk. Ja, ja, ja. Nee, Theo, dat is ook, uh, ook een deel van het succes, hè? Dat Theo die maaltijden maakte. Zeker. Voor, uh, voor uh, ergens tussen de 15 en de 20 euro. Een beetje wat je kran. Dus we hebben uh, de zondag. Hebben we de keus uit een uh, stukje varkensvlees. of een biefstuk. Met groenten, frietjes en de toetjes. En dan doet hij dat voor 17,5 euro. Nou, dat is prima. Ik denk, nou, dat is toch geweldig. Ook een dag uit. Ja, maar, maar als je voorstelt hè, dat bij het laatste concert. Uh, dit jaar in mei. met 90 man gegeten. een warm en koud buffet. Het, mooie, mooie afsluiting. Het lijkt wel een carnavalsavond met je lange tafelen. <laughs> het lijkt de bierstoer wel. <laughs> ja. ja, nee, dat is. Maar ik bedoel, ik. ik maar het, ik, ik kan me voorstellen dat als jij uh, naar zo'n jazzconcert gaat, dat dat een hele mooie aanvulling is van de middag. Absoluut. Echt een compleet programma ja, met tuurlijk. eten erbij. Zeker. En zo. Maar ja. na corona kon je ook merken <clears throat> dat het ook helemaal storm liep met de reserveringen. Iedereen was er ook, waren er ook helemaal naartoe. Geweldig. Ja. ja, mensen willen weer. Ja, zeker. Het volgende concert. Uh, 9 oktober. Kijk. Uh, Peggy Lee, Julie London waren natuurlijk toen dat hij een fantastische zanger is. Uh, Joke Bruijs gaat dat, uh, gaat dat zingen. Leuk. En die, die heeft ook wel een de, de, beetje de heese stem die, daar, die erbij hoort. Het is ook wel een beetje vaste gast van jou, hè? Joke Bruis? Joke Bruis. Mm, nee. Maar Joke Bruis is de partner van Frit Landersberg. Ja, ja. He, maar... Als uh, slagwerker en dingen. Dus er komt af en toe wel mee. Ja. ja, En dan uh, 3 uh, november... Uh, 13 november, sorry... Uh, uh, hebben we een tribute naar Michael uh, Bublé. Nou, dat is uh, wel bekend. En dat gaat Johnny Rosenberg uh, doen. En uh, Johnny Rosenberg is dan één onder andere van, uh, van de, de Rosenbergs. Hè, dus van de mm -hmm. gitaristen. Maar zingt dat fantastisch. 18 december hebben we staan... omdat het dan toch een beetje een jubileum is... Uh, willen we proberen of and Bell uh, kan komen... Nou, Middle and Bell dat is natuurlijk wel een karakter, hè? Die, die, die daarvan heb ik gezegd. Uh, heb zij, ooit nooit dat, dat uh, Just Behind the Beast, de, de kerk gezongen? Op nee, dat, was Millie, Scott. dat, was, Millie Scott, dat was Millie Scott. dat was Millie Scott. Ja, dat ja, was Scott. Ja, ja, ja. ja, dat was geweldig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Middle and Bell is natuurlijk ook wel. Een ja, naam. nee, maar uh, ik heb ook bij Middle Bell. Middle Bell gaat geen tribute naar iemand doen. Middle and Bell is gewoon zichzelf. Nou, dus die prima. zingt, klaar. Ja, maar we moeten met Middle Bell. Die komt uit Engeland, dus we moeten even kijken of we Middle and Bell nog met een ander uh, uh, combo in Nederland ergens kunnen laten optreden, dat we een beetje de reis en verblijfkosten een ja, beetje kunnen delen. Een combinatie dus, van. Ja, een, uh... dus dat, dat, Nou ja, als hij niet kan, dan zorgen we wat anders. En dan hebben we in januari uh, de tribute naar Stengets, en dat gaat gespeeld worden door uh, Tom Beek. Nou, daar zijn we nou, weer uh... uh, prima uh, kennen we, uh, Desavinading hebben we, allemaal geweldig. Dan hebben we nog in uh, even snel uh, februari. Francesca Tandoi en Max Ionata. Er zijn ook... Er zwaar onderschat... Zijn fantastische Italiaanse jazzmuzikanten. Hè? Daar zijn zij er een van. Italiaanse jazz. Ja, Italiaan, uh, Italian Jazz Club heb ik mm -hmm. het maar genoemd. Mm -hmm. En dan... Uh, 12 maart... hebben we een tribute naar uh, Benny Goodman. Met uh, David Lukac. En die speelt onder andere ook uh, clarinet. Is ook eerder als solist. De, mm -hmm. Degene die hier staan, zijn ook bijna allemaal al een keer eerder... als gewoon solist geweest. Kijk, dus toch bekende namen die terugkomen. Ja, ja. en die, die, die speelt onder andere in de, in de Dutch Wing College als clarinatist. En dan het laatste hebben we, Dat is ook wel bijzonder. Nee, het is niet de laatste. Uh, in, mei, in mei is het de laatste, toch? Ja, nee, maar, nee, nee, het is april. Nee, april, uh, april. Uh, Mirjam van Dam, en die doet het American Songbook. En dan als laatste hebben we uh, Michael Ferro en Hermine Durlo die de tribune doen naar Toetstielemans. Nou, dat heb je dat heb het hele jaar alweer rond. Ik wou eigenlijk in, uh, in januari uh, zeggen: Hans, stopte er nog mee hey. en kom dan in januari nog oh, een keer terug. Oh, ik, kom nog plezier, ik kom nog met plezier vijf keer terug als Moeder. Ja, Oké. Okay. Bij ja. Hans bedankt. Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen: nog een prettig weekend. En wij uh, gaan luisteren naar het uh, nieuws en een stukje muziek nog. Oh, ja. En wij zien elkaar terug in de tweede uur.